De allernieuwste compact discs uit binnen- en buitenland. Met vanavond de nieuwe cd's van de Fix, New Order, Gary Moore en David Crosby. En de verzamel cd van Berlin. Uit de cd top 100 onder andere The Tikkaran. In de prijsvraag geven we vijf keer twee kaartjes weg voor het concert van Kitaro in Amsterdam. De cd show van de tros, vanavond tussen 9 en 11. De cd top 100. Even kijken hoe de CD Top 10 van de CD Top 100 eruit ziet deze week. Goedenavond, welkom bij de CD Show. Op nummer 10 stationair Dance Classics deel 5 door diverse artiesten. 9 Blijft 9, de Young Verdi door de New London Carl. 8 van 7, Till Love You, Barbara Streisand. 7 van 4, Raddle Ham van U2. 6 stationair, de Final van Wem. 5 vanaf nummer 8, Tina Live in Europe van Tina Turner. 4 van 5, Watermark van Enya. Drie stationair, de Best of Fleetwood Mac, op twee blijft staan Money for Nothing van de Dire Straits. En op de eerste plaats, dat is de bestverkochte cd van Nederland van deze week, Anything for You van Gloria Estefan. Van de nummer 2 uit de cd top 10 van deze week gaan we wat draaien. Dat is Money for Nothing van de Dire Straits. en daarvan hoor je het titelstuk. Nothing but your chicks for free.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 Titelstuk van de compact disc van de Dire Straits' Money for Nothing. Deze week nummer 2 in... De CD. Top 100. In het eerste uur van de CD-show aan de kop geen nieuwe CD-single. We hebben straks wel een compact disc-video voor je. In de tweede uur draaien we een hele fraaie CD-single. Dat is die van de Mark and Clark Band. Ik vertel je daar straks wat meer over. Maar eerst na het langverwachte en nieuwe album van Roy Orbison... De cd heet Mystery Girl en hij is uitsluitend te koop via de import. Van dat album hoor je California Blue, gevolgd door A Love So Beautiful. We hebben één exemplaar in de studio, dus tussen de beide tracks hoor je een kleine pauze. Mystery Girl, Roy Orbison. Working all day, and the sun don't shine. To get by, and I'm just killing time. I feel the Robinson was dat en de nieuwe cd heet Mystery Girl uit via de import. We hebben straks nog meer import cd's voor je in de cd show. Maar nu eerst een die gewoon uitgekomen is. Dat is het nieuwe album, de nieuwe cd van New Order. Hij heet Techniek en het is electropop ten voeten uit. Luister eens naar Round Round, gevolgd door Vanishing Point. Ook deze hoor je het eerst bij de tros. nieuwe New Order heet techniek. Dan kwamen net voor de uitzending twee cd's binnen. Verzamel cd's in de serie. Die heet Rock Ballads. Rock Ballads deel 1 en deel 2. En er staan, nou, de naam zegt het al, rustige stukken fraaie eh, muziek op. Van Rock Ballads deel 1 hoor je Hard to Say I'm Sorry van Chicago. En van deel 2 hoor je Message to My Girl van Split Dance. De Rock Ballads door diverse artiesten.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 for the day. Twee nieuwe verzamelscd's, ze heten Rock Ballads, deel 1 en 2 en ja, je hoorde net Chicago en Split Dance. We hebben digitaal nieuws. In Cannes heeft een Nederlands bedrijf een nieuw productieproces geïntroduceerd voor compact discs. Het nieuwe systeem produceert 400 discs per uur. De afwerking van de cd is klaar binnen een minuut, inclusief de kwaliteitscontrole. Het gehele productieproces wordt door robots uitgevoerd. Afgelopen zaterdag werd ik gevraagd voor een drive-in-show in Blarikum. Toen ik daar kwam, was er in geen velden of wegen een pick-up te vinden. Wel stond er een perfecte geluidsinstallatie met computergestuurde lichtshow... twee professionele CD-machines en een compact-disc-videospeler... gekoppeld aan enkele monitoren. En er lagen 600 CD's. Ik wist niet wat ik zag. Volgende week in dit rubriekje een nieuwtje dat er niet om ligt. dus zeker moet je ook volgende week even luisteren. Ik had het net over de compact-disc-video... De CD-show draait al CDV's sinds oktober 1987. We waren er uiteraard weer als eerste bij. We hebben nu een compact disc video van 5 inch. Dat is de gewone CD-afmeting. En die heet How She Threw It All Away. Het is er een van de Staal Er staan drie audiotracks op. Het totale speelduur 13 minuten en 19 seconden. En uiteraard één videoclip. En die duurt 4 minuten en 13 seconden. Hier is het titelstuk van die compact disc. van de compact disc video van de Style Council, How She Threw It All Away. Als je nog niet helemaal thuis bent in de formaten van de compact disc video... ...je hebt er een die is net zo groot als een normale compact disc, die is 12 centimeter. Dan heb je er een van 20 centimeter en je hebt er een van 30 centimeter. En die van 20 en 30 centimeter doorsnee, die kunnen omkeerbaar zijn. Straks het overzicht van wat er deze week uitgekomen is op compact disc bij de importplatenzaken... ...en we doen dan ook meteen het CD-single overzicht erbij, want er staat er maar één op deze week... Dus daar zijn we ook snel mee klaar. Maar eerst het nieuwe album van The Fix. Het is geen import. Hij is gewoon in de winkel te koop vanaf, denk ik, morgen of maandag. In ieder geval zal hij in de winkel liggen. Het album heet Calm Animals. En daarvan hoor je Driven Out en het titelstuk. Ook deze hoor je het eerst bij de tros. Nieuwe fix. Het album heet Calm Animals. Dus even kijken wat er op CD is uitgekomen deze week. Eerst maar de CD singles. Eén titel slechts deze week. De Mark and Clark Band met de worn Down Piano. Die doen we direct in het volgende uur van de CD show. En dan de import-CD's. Dat zijn er nogal wat. Foreigner van Cat Stevens, Isizo van Cat Stevens... From the Greenhouse van Crack the Sky... Burn van Black Spot... Mystery Girl van Roy Orbison... Supremes are Go-Go van de Ross de the Supremes... At Your Birthday Party van Steppenwolf... Seven Separate Tools van Three Dog Knights, Under the Gun van Poco... Puzzle People van The Temptations... After the War van Gary Moore... My Eye van Mary Wells, His Hand in Mine van Elvis Presley, The Best of Berlin, die doen we zo radelijk. Two Steps from the Blues van Bobby Bland, Sentimental van Tommy Dorsey en Buddy Holly van Buddy Holly. Dat waren ze, de import-cd's van deze week. Morgen staan ze ook weer op pagina 355 van tekst. Ja, en dan nu de cd via de import Best of Berlin. Daarvan hoor je, uiteraard zal ik bijna zeggen, Take My Breath Away, gevolgd door nog een stuk van een... Een track met een interessante titel. Het heet Sex, The Best of Berlin.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 We beginnen de tweede uur van de CD-show Van het Tros met de nieuwe binnenkomers in de CD Top 100 van deze week samengesteld door Buma Stemlaat. Zijn er niet zoveel? Op nummer 100 de Little River Band van de Little River Band, 97 Poesia di Venezia van Rondo Veneziano... Dan Time Pieces van Eric Clapton op nummer 95. Die komt daar voor de tweede keer binnen. 94 Hysteria van Def Leppard. 93 It Takes Two van Soul Sister. 90 New Beat Take Two door diverse artiesten. Op 71 Slowdowns, deel 2 door diverse artiesten. Op 60 uh, Jukebox Hits, deel 2 door diverse artiesten. Op 54, 14 keer Knopsgek door diverse artiesten. En op 51, dat is de hoogste nieuwe binnenkomen van deze week... A ...Show of Hands van Rush... En dan kijken we even naar de rest van de CD Top 100. Op nummer 11 staat die deze week. Dat prachtige album van Tonita Tikaram. En uh, het album heet Ancient Heart. Ze kreeg een Diamond Award in België voor dit prachtige album. Luister nog eens naar For All These Years. supposed to be for all this year. Oh, share with you, every lover, they all tell lies, I have his wife in the background, but I have more than this, I have more than this, and if. 11 deze week. Het album van Tonita Tikaram. Het heet Ancient Heart. En je luistert naar For All These Years. En dan de CD-single van vanavond. Er was er maar één uit. De Mark and Clark Band en de Worn Down Piano. Mark and Clark Seymour heten ze volheid. Ze maakten in 1977 deze opname. Het is een soort mini suite zeg maar. Er zitten erg veel tempowisselingen in. En het duurt ruim acht minuten. Mark and Clark Seymour is trouwens een een eiige tweeling. De Worn Down Piano... Tuesday morning, then I stand in line. The auction would open promptly at nine. The gavel came down on the auctioneer's block, and the bidding began on a grandfathers' plan. Just put it aside Shouts to the room and the action went on and the cries of the crowd were stopped by a song Everyone turned to the rear of the room To that be out piano A been out of tune Oh, that day's long ago when the crowds came around To hear that piano ring out a sound But the crowds have all gone Symphony's through, and the piano cries out. Let me play once for you. A man with a tonkot and a hole in one shoe sat playing a song that nobody knew. Music rang out and that song filled the room from that worn-down piano. Up and on a tune. Then from the crowd a man shouted a bid. One thousand for that piano I'll give. $2,000, $3,000 and the bidding went on. As a man in the tall coat kept playing that song. The bidding grew tense Each bit more and more Till a thousand figure rang out from the floor The man in the tone Who just sat there and stared, Playing that song As if no one were there Oh, the days long ago When the crowds came around To hear that piano ring out was sound But the crowds have all gone And the symphony's through And... Um. Rhymes Let me play once For you once Deze week uitgekomen op CD-single. Het is een CD-single 3-inch, dus zo'n uh, zo kleintje. De Warn Down Piano dus van de Mark and Clark Band. En wat aardig is op die CD-single staat ook de opvolger, hit. Dat was A Drinking Man's Concerto. En bovendien staat er ook nog op het titelstuk van het album waar deze twee stukken origineel van afkomen. En dat album heette Double Take, zo heet de track dus ook. Er staat uh, even snel tellen, 12, 13, 16, bijna 17 minuten muziek op die CD-single 3-inch. Wat is er deze week uitgekomen op compactdisc bij de Nederlandse platenmaatschappijen? Bij CBS In Europe van Miles Davis. En dan bij Polygram, Traveling in the USA and Riding with the Bintangs. Twee LP's op één CD van de Bintangs. David Bowie van David Bowie. Magnificent Moody's van de Moody Blues. Boogie and Soul en and Celsius 232 van Rob Hoeken. Wengdengdoodle en Bamboezla. Bamboesla heet hij zo? Bamboezel heet Jan van Living Blues, die doen we straks. Marion Faithful en Love in a Mist en Stonehenge van Ten Years After. En dan tot besluit bij Wea Edelweiss van Edelweiss. Dat waren ze de nieuwe releases van deze week. Wat morgen in de winkel ligt, of eh, wellicht maandag, reken maar op maandag gewoon. Dat is de nieuwe compact disc van Nick Hayward. Vorige week moesten we de LP draaien omdat we de CD niet op tijd in de studio kregen. We hebben vanavond de CD dus voor je. I Love You, Avenue heet hij. Daarvan hoor je twee stukken, nou, ik dacht dat ik het, het eerste, nee, het eerste stuk heb ik zeker niet gedraaid vorige week. Dat is Jorma My World en ik dacht dat Tell Me Why er ook vorige week niet bij was. Die twee stukken hoor je nu van de cd van Nick Hayward. Was dan de CD-uitvoering van I Love You Ever New, het nieuwe album van Nick Heyward. Zo dadelijk de prijsvraag met Jan van Ditmars, dit maar eerst een, een van de nieuwe CD's van deze week. En dat is zo'n uh, CD waar twee albums tegelijk op staan. En dat allemaal nog voor een zeer aantrekkelijke prijs. Je gaat luisteren naar uh, Wang Deng Doodle en Bam Boezel, twee albums van Living Blues, nogmaals op één CD. En luister eens naar Wang Dang Doodle, gevolgd door Sunrise. Nederlandse groep Living Blues van de compactdisc Wang Deng Doodle Bamboozel. Twee albums die respectievelijk verschenen in 1970 en 1971. Zes minuten over half elf is het geworden. Het is de hoogste tijd voor het wekelijkse hoogtepunt. De prijsvraag met Jan van Ditmars. Dankjewel. Alsjeblieft Jan. Uh, de vraag van vorige week was... Uh, in welk bandje speelde Nick Hayward vroeger? En dat schijnt toch wel een moeilijke vraag te zijn. Ja, ik had het nog gezegd vorige week. Ja, ja ik had 100. Dat ja. is de goede oplossing. Ja. Ja. Uh, de vijf cd's van Lou Reed die gaan naar... C. Van Veen, Tuindrijf, Tuindreef 9 in Zoetermeer. Rino van Dam, Kugerdreef 39 in Sassenheim. Joep Mens, Anton Laan 362 in Zeist. C. Knoester... Frankenstraat 65A in Den Haag. En Maria Terlien Vlaggenmars 32 in Amsterdam. En die cd van Louis, dat is de eerste Europese cd, de, ja, een cdg. Een cdg C is ja. het ja. Daar zitten graphics op. Je, ja. hebt er, je hebt er voorlopig nog even niks aan, maar je kunt ze nog niet zichtbaar maken op je tv-scherm. Maar het is wel iets apart wat je gewonnen hebt. En dan Jan, de cd-klok van deze week. De ja, cd-klok. zit om te lachen. Ja, inderdaad. Er kwamen echt allerlei antwoorden, verkeerde antwoorden binnen ja. op de vraag. En eentje die sprong er wel uit. Hij gaf, gaf als oplossing Corrie en de Rekels. Wie was die lolliger? Die, die dacht dat Nick Heyward uit Corrie ja. en de Rekels komt? Uh, de heer G. Spaan, lijster 28 in Roden. Van harte, want die krijgt de cd-klok. Die krijgt de cd-klok, ja. <lacht> de vraag voor deze week is... Zometeen draaien we het nieuwe album voor David, van David Crosby... En ik wil weten met welke drie andere heren hij beroemd werd. Ja, precies. Als je het goede antwoord weet op deze vraag, dus de, de drie ex-collega's van David Crosby, schrijft hij dan even op een briefkaart en richt hij aan de tros. De CD-show, Postbus 6060 1200 GZ, goede zender in Hilversum. Dus de CD-show. De Tros, Postbus 6060 1200 GZ in Hilversum. En wat geven we weg, Jan? Ja, iets heel bijzonders, dat moet ik erbij zeggen. We geven weg vijfmaal twee kaarten voor het Kitaro-concert op 11 februari in de Rij in Amsterdam. Ja. En dat is echt uniek. Het is dus voor het ja. eerst dat deze man naar Nederland komt. Ja, precies. Dus de eh, Japanse synthesizer virtuoos Kitaro, die geeft een concert op 11 februari in de Rai in Amsterdam. En jij kunt erbij zijn als je het goede antwoord weet op de vraag die Jan zojuist gesteld heeft. Je krijgt eh, twee kaartjes thuisgestuurd, dus je hoeft er niet alleen heen. Straks draaien we ook nog wat van Kitaro, want van hem verscheen nog niet zo lang geleden een verzamelaar, die heet Ten Years. En nu eerst het nieuwe album van Gary Moore, het heet After the War. We hebben de CD-uitvoering in de studio en hij is eh, te koop via de importplatenzaken. Luister eens naar het titelstuk, gevolgd door Emerald. stukje vuurwerk van de nieuwe cd van Gary Moore, hij heet After the War. Dan hadden we het toen straks over Kitaro, dat hij een concert zou geven op 11 februari in de Rai in Amsterdam. De, er is van hem een verzamelaar uitgekomen, zoals ik al zei, Ten years. En daarvan hoor je het nummer Flight. Even wat rust in de tent. Tot zover Kitaro. Je hoorde een stuk van Ten Years, de dubbele verzamel-CD van Kitaro. En dit was Flight. De laatste compact disc is ook weer een primeur. Dat is de laatste van David Crosby, Oh Yes I Can. Jan van Dippmars had het er al over in de prijsvraag. Luister eens naar Melody, gevolgd door Monkey and the Underdog, de nieuwe David Crosby. De nieuwe David Crosby, Oh Yes I Can. Dit was de CD-show. Hij werd gemaakt met medewerking van Jan van Ditmars. Joop Lichtenberg deed de digitale techniek en ondergetekende Dag.